7 Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Steeds meer mensen trappen in nep-advertenties voor bitcoin-investeringen. Fraudeurs gebruiken nep-citaten van bekende Nederlanders om mensen te verleiden via advertenties op Facebook en Instagram. De hoge winsten die beloofd worden, blijven in de praktijk uit. Bij de Fraude Helpdesk zijn sinds begin vorig jaar 1,7 miljoen euro aan schademeldingen binnengekomen. Dat is waarschijnlijk nog maar een deel van de werkelijke schade, omdat niet iedereen zich meldt. De politie zegt dat het lastig is om de daders op te sporen. De nazorg voor ex-kankerpatiënten laat te wensen over, schrijft het AD. Bijna 800.000 mensen die als genezen worden beschouwd... hebben in het dagelijks leven nog veel last van de gevolgen. Zo blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland... en patiëntenorganisatie NFK. Zo kan bijna vier op de tien mensen die chemotherapie hebben gekregen... Jaren later nog met tintelende of pijnlijke handen en voeten... en is twee op de tien nog steeds vermoeid. Ook hebben ex-kankerpatiënten concentratie- of geheugenproblemen... depressies, minder plezier in seks... en zijn ze bang dat de ziekte terugkomt. De Tweede Kamer wil dat de Europese Unie de visumplicht voor Albanië weer invoert. Het kabinet moet daar in Brussel voor gaan pleiten, vindt de Kamer, zodat criminele Albanese bendes kunnen worden bestreden. De visumplicht voor Albanese werd in 2010 afgeschaft, maar twee jaar geleden drongen justitie en politie aan op herinvoering. Ze signaleren dat Albanese steeds vaker een sleutelrol spelen bij drugshandel en witwassen. Disney heeft zijn nieuwe streamingdienst gepresenteerd... die met Netflix moet gaan concurreren. Disney Plus, zoals de dienst heet, is vanaf 12 november... in de Verenigde Staten beschikbaar. En volgend jaar waarschijnlijk in de rest van de wereld. Het bedrijf heeft gezegd dat Disney Plus minder gaat kosten... dan concurrenten. Kijkers krijgen naast Disneyfilms ook de hele Star Wars-reeks... en films van Pixar en Marvel. Het weer nog, nu nog fris, met minima rond het vriespunt. Verder vandaag zonnige periode en een stevige noordoostenwind. Later meer wolken en kans op een soms winterse bui. Het wordt een graad of negen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file op de A6 richting Amsterdam. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. Twee kilometer door een ongeluk. De vertraging is nog vijf minuten. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 And through it Oh, she offers me protection A lot of love and affection Whether I'm right or wrong And down the waterfall Wherever it may take me I know that life won't break me When it comes to call, She won't forsake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 We te... net <laughs> www.zfmzandvoort.nl think about I drink on my own I don't speak to nobody just crave, to disappear within your mind, you never know what you might find, so come and spend some time with me, or we will spend it all.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 He <muchas>